Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie is een onderzoek begonnen naar het incident met een trein in Ommen. Een stoptrein miste daar gisteravond het station en schoot honderden meters door. Daarbij reed de trein door een rood sein en over een overweg waarvan de slagbomen nog open waren. Niemand raakte gewond. De machinist heeft tegen de politie gezegd dat de remmen het niet goed deden. De politie doet een standaard onderzoek, maar zegt dat het incident in Ommen veel ernstiger had kunnen aflopen. In een loods in Rotterdam is 325 kilo heroïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 10 miljoen euro. Een man van 31 is bij de inval in de loods vannacht opgepakt. De politie kwam hem op het spoor via Europol. Daar was een tip binnengekomen dat in Den Haag een grote partij heroïne zou worden afgeleverd via de Rotterdammer. Daarop schakelde de politie een observatieteam in dat de man de hele nacht in de gaten heeft gehouden. Bouwbedrijf Ballas Nedam hoeft waarschijnlijk veel minder boete te betalen voor de bouwfraude van eind jaren 90. Mededingingsautoriteit NMA legde toen een boete op van 14,5 miljoen euro. Maar na jaren van beroep is de boete verlaagd naar 1,5 miljoen euro. 22 bouwbedrijven kregen van de NMA in 2003 boetes vanwege het maken van prijsafspraken. De bedrijven moesten samen 100 miljoen euro betalen.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 In Servië is gisteren een man opgepakt die in een video op YouTube dreigt de Nederlandse dijken op te blazen. De man staat in het filmpje op een duin in Zandvoort. Hij dreigt de zeeweringen op te blazen als het Joegoslavië-tribunaal de Serviërs Karacic, Mladic en Cessel niet vrijlaat. Bij zijn arrestatie zei de man dat het een grap was. Het weer bewolkt met soms wat regen en vanmiddag vanuit het noordwesten ook af en toe zon. Maxima tussen 15 graden aan zee en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 In de Randstad staan er nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knopend Komplein 3. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen langsgebreide tussen Beverwijk en knopend Battenverdorp over 9 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-Oost richting Amersfoort tussen Zeeburg en knopend Watergaasmeer 2. En op de A27 Almere richting Utrecht tussen Eemnes en over 4 kilometer. De linkerrijsschok is daar dicht.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 Summer, werd in 1919 ge gecomponeerd door Victor Herbert, maar die speelt dit echt niet. Dit werd gespeeld op de tenoorzaaks door de Nederlander David Lukas, die jij, Hans Rijmers, goedemorgen trouwens, uh, die jij als gastsolist ontvangt ja. vanmiddag in de krocht. Ja. Maar dan gaat geen tenoorzaaks spelen. Beloofd? Nee, hij heeft hm. niet gesproken op de kleine kist. Ja. En daar hebben we hem ook voor gevraagd zo ontzettend veel in niet en dit is een en daar zijn we wel blij mee. Aan het seizoen geweest door de was geweest, daar eigenlijk het veel speler van een planningsprobleem. En heeft dat heeft gebruikt, maar we hadden eigenlijk een of andere dat we dat wel wat We zijn dat we echt een planningsprobleem hebben. Vertel eens wat van hem ja nou, hij uh, uh, studeerde uh, toen ook uh, afgeleid dus in het conservatorium en, en speelt in Europa. Hij heeft met ontzettend veel bekende uh, grootheden gespeeld maar, en, en is docent in, in Zwitserland, in het consultorium van Lenk. Met, ja, een man waar we wel, uh, wel, wel blij mee zijn dat hij, dat hij komt en speelt ook in, uh, bijvoorbeeld in een groep waar we straks wat van gaan horen. Uh, met bijvoorbeeld uh, Jacob Griespoor, die, die we hebben gezien in het geleden, die Kiberg van mag Martin Oster, waarvan het beste is dat we dat die aankomende komt. Frans van Geest, dus ook wat is van het feestsevoer Hans, ik onderbreek je even. Volgens mij werkt die microfoon niet goed, dus misschien kun je even omlopen en hier naast mij komen staan. Want, uh...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 En dat ligt ook wel voor de hand. Als je in het speelt ja. dan doe je iets met Benny koepel ja. ja. Als je dat niet doet, dan moet je ook geen in het spelen. Op het labberhout, labber hè? Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. Als je er maar genoeg aan ligt dan ja. komt het vanzelf... Uh, ja, oké. Okay. Um, wat je gaat spelen is After You of Con, dat is een jaartje eerder gecomponeerd dan wat je net draaide. Mm -hmm. Dat was van 1919. Mm -hmm. En After You of Con is van 1918.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 Do say until I'm it?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 Shalom, Erik.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 En natuurlijk is er volgende week weer een CFMBS. Dus zeg ik samen met de boers Cannonball en Ned Adley, we'll be together again.